Actiegroep Viruswaanzin demonstreert op het Malieveld in Den Haag. Er zijn op dit moment naar schatting zo'n 1500 mensen aanwezig. Willem Engel, een van de aanvoerders van Viruswaanzin... opende de demonstratie met een toespraak. De betoging tegen de coronamaatregelen verloopt redelijk rustig... zegt zowel de politie als de gemeente. Bij eenzelfde soort demonstratie in Berlijn... zijn volgens de Duitse politie rond de 15.000 mensen. De meeste demonstranten houden geen afstand en hebben geen mondkapje op.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 richting het Complein, Dat staat bij het knooppunt in Nieuwmeer 6 kilometer. En vervolgens op de westelijke ring voor het Complein ook 6 kilometer. Met zo'n 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Tijdens Pit Report een verslag van een volledig verslag, of tenminste nog een uitgebreid verslag.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 Nou, ze is mooi. Dat is toch zielig. Dus ga voor Babs of de andere leuke dieren naar het Kernen met Dieren aan de Kees nummer 5. Hier in Zandvoort Nieuw-Noord. Zo dadelijk. Over een tweetal later zijn we ietsje aan de late kant. Maar daar gaan we hem doen. Hè? De Pit Reports. En ook het verslag van de kwalificatie van vandaag. Every Dat was um, de single van uh, Margriet S. C.F.M. Race Radio, Pit Report, Report, En de Black Pearl. Het is 19 over 4, hij zit er klaar voor. verslag heeft hij inmiddels uh, uitgeschreven, Albert-Jan. Uh, ja. En uh, ja, nu uh, voor de radio, want, uh, hoe heb jij de kwalificatie beleefd eigenlijk? Uh, nou, ik, heb, ik bedoel, ik, ik moet de reacties nog, uh, nog teruglezen natuurlijk uh, morgen, maar... Uh,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 De 20 coureurs die op zaterdagmiddag uh, vanmiddag dus om drie uur Nederlandse tijd aan de kwalificatie voor de Britse Grand Prix begonnen, waren niet dezelfde 20 als die aan de eerste drie races van het seizoen deelnamen. Op donderdagavond werd zoals bekend uh, dat Racing Point coureur Sergio Perez positief was getest op het, uh, op het virus en daardoor dit weekend niet van de partij kon zijn.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 Wat zowel Rex als onze lieve Babs verdienen een thuis. Zo is net maar uh, net, Albert-Jan. Ik sluit me helemaal aan bij uh, deze woorden. Dus ga uh, voor Babs of Rex naar het Kennen met aan de Keesomstraat nummer 5. Dus dadelijk gaan we het gedicht van de dag doen. Maar eerst even een plaatje voor uh, Rex. Jack en en mein Jack und Joe Mein Fachverständnis, ja das reicht zur Not, ich überreis, was hier es kriegt Ich überleg bei mir, ihr Nosen dafür, wer wird nicht noch rauch Die Special Places sind ja wohl bekannt, ich sie fährt ja Uber auch Dort Singers JEDES KIND, JETZT DAS KINDERDIEF of the... CfM. Elke week doen we dat, hè? op de zaterdag en of zondagmiddag, zo rond half vijf. En deze week is het Rex der haar. jawel, die is het dier van de week. En uiteraard wacht Babs ook nog op een lief baasje. en het kennen met de dieren thuis aan de Keesomstraat nummer vijf. Deze plaat heb ik aan heel veel mensen beloofd gisteren om te gaan draaien. en Ik had zelf zelf uitgekozen.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 Why can't we live together?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 Al 30 jaar een begrip in de hele regio. En Curtis Steigers op de radio nu. Hier is hij nog een keer met I Wonder Why.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 Op zijn risicoloze, hoge rots. Moet nu weten: zo zijn we niet geboren. Zing en...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 Uh, vandaag hier in Zandvoort te graag of uh, elf kouder dan uh, gisteren. Maar toch nog wel een beetje het zomersgevoel gevoel hebben we vast en zeker nog wel. Al zou je alleen maar al verbrand zijn dan heb je nog steeds dat, uh, ja. dat zonnige gevoel in je lichaam, uh, weet je wel. Casey en de sunshine, Bent je en Come to my Islands. Alweer het uh, ene laatste pleit in uh, dit programma Zandvoort op zaterdag. Het zit er alweer op.